Vijf uur, Anok Thijssen met het NOS-journaal. In het midwesten van de Verenigde Staten is het gebied... dat anderhalve week geleden hevig werd getroffen door een tornado... opnieuw geteisterd door wervelstormen. Op een snelweg bij El Reno kwamen twee mensen om het leven. Verschillende voertuigen zijn door een tornado omgegooid... en een onbekend aantal automobilisten wordt vermist. Een vliegveld bij Oklahoma City annuleerde alle vluchten... en reizigers werden in ondergrondse tunnels ondergebracht... Uit El Reno komen berichten van schade, maar het is niet bekend hoe groot de schade is. Zo'n 50.000 huishoudens in Oklahoma zitten inmiddels zonder stroom. In Istanbul heeft de Turkse politie gisteravond opnieuw traangas- en waterkanonnen ingezet... tegen duizenden demonstranten die woedend zijn op premier Erdogan. De betogers houden al dagen het taxienplein bezet... omdat premier Erdogan historische barakken wil ombouwen tot een winkelcentrum. Volgens officiële berichten zijn twaalf demonstranten gewond geraakt... maar volgens ooggetuigen zijn het er veel meer. De protesten hebben zich uitgebreid naar andere steden zoals Ankara, Bodrum en Izmir. In Limburg is eeuwenoud Koningszilver bij het golfvuil beland, meldt de regionale zender L1. Bij de medailles zaten ook oorkondes uit 1617 en de eerste statuten van broederschap Sint-Sebastianus, het oudste schutterschilde van Kerkrade. Het 400 jaar oude Koningszilver lag in een kluis bij de Rabobank. Een bankmedewerker schoonde de kluis op en gaf het zilver mee aan de reinigingsdienst. Hij dacht dat het om oude carnavalsmedailles ging. De schutterij heeft de Rabobank aansprakelijk gesteld. De politie heeft gisteravond in Rotterdam een 46-jarige man aangehouden voor de mishandeling van een buschauffeur. De man stomte de chauffeur in het gezicht nadat hij was aangesproken op het niet hebben van een plaatsbewijs. Op het politiebureau bleek dat de man nog 61 dagen moest zitten voor een eerdere veroordeling. Het weer, het is bijna overal droog, wel kan het aan de kust mistig zijn. De dag begint verder ook bewolkt, maar later verschijnt de zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hij fleurt helemaal op op het moment dat ik hem erop aanspreek. Maar goed, we zijn er dus nog. Tot zeven uur in de ochtend. Uh, in dat laatste uur hebben wij gekozen voor een beetje geschiedenis. En wel die van de West-Indische Compagnie. In dit uur ook geheel van eigen bodem, maar totaal andere orde. Bert Haanstra. Op 31 mei 1916 zag Bertje in Espelo het levenslicht... Het werd een mannengezin, moeder met echtgenoot en vier zonen. Bert Haanstra, filmregisseur, etholoog en fotograaf. Hij kreeg voor zijn films en documentaires tegen de 100 filmonderscheidingen. Bekende successen van hem zijn onder meer Van Varen uit 1958... bij De Beesten Af uit 1972 en Dr. Pulder Zaait Papavers uit 1975... Haanstra overleed in 1997 op 81-jarige leeftijd. Begin 1995, dus toen was hij ook al best op leeftijd... was hij bij Joop Landré, ook niet de jongste meer toen... te gast in een bijdrage van De Tros. Luistert u naar Bert Haanstra in een aflevering van De Duvel is Oud. Een programma voor volwassenen en hun ouders. Presentatie, Joop Landree. Goedemorgen, dames en heren, luisteraars in Nederland en in Europa, in Zuid-Europa met name. Uh, in de jaren twintig was er een jongetje. En die woonde in het Overijsselse Goor. Dat, eh, zoals dat hoort op die leeftijd, dat jongetje had een jongensdroom. En nu, na een, een heel leven in dienst van de filmkunst... behoort hij tot de bekendste regisseurs ter wereld. En is hij ook een van de weinige Nederlanders... die een Oscar heeft gewonnen voor zijn film Glas. Nou, u weet natuurlijk al lang over wie ik het heb over Bert Hansra. Bert Hansra is vanmorgen onze gast. Daar Bert. Dat zeg ik, Ach, maar even ik al, dan blijf ik je het beleven. Jo, laten we eens even teruggaan naar die jongensdroom. En het gezin waar jij uit voortkwam, en daar Daarin Gooi. Hoe zat dat gezin in elkaar? In, in, in, in, in Gooi? In Gooi, gooi. In gooi. In gooi ja. moet je mij Ja, ik dacht al waar... Ben. Nu is gebleven. Uh, in, in Goor, ja. ho hoe zei je wat? Ho waar bestond je gezin uit? Nou, vader, moeder, moeder, vader. Ja. En uh, drie kinderen toen ik uh, er was. En daar is ja. er nog één nagekomen. Dus er zijn vier kinderen geworden in totaal. Ja. En allemaal jongens. Allemaal jongens. Moeders zat dus tussen de mannen. Ja. ja. En jouw vader was onderwijzer. Mijn vader was hoofd van een school. Ik mocht Alsjeblieft. Onder, Hoofd van een school. Dat is veel hoog. <laughs> ja. <laughs> die is, heeft toen gesolliciteerd van Amsterdam, waar hij les gaf, dus als onderwijs. Uh, toen ze getrouwd zijn, zijn ze een heel mooi, stil en uh, rustig plekje gaan opzoeken. En dat was in Espelo onder de gemeente Holten. En het was zo stil, na, vooral natuurlijk naar na Amsterdam, ja. dat. Moeder die vertelde toen wel eens het verhaal... Uh, dat ze een, een, een echtpaar, een oud-echtpaar uit Holland... Hè, ja. had uh, gehoord voorbij komen, pratend. En toen zegt die mevrouw ineens, zegt Frits, moet je eens kijken. Daar staat een school, dan moeten er toch ook mensen wonen. <lacht> <lacht> is dat een goeie? Ja, dat is een hele daar ja. waarom ze ah. alleen maar een school zijn. Als ja. er geen mensen eigenlijk wonen. Eh... <lacht> uh, Jij moet eerst een vak leren, natuurlijk. Ja, ja, precies. Maar en ben je, je bent naar die zo gegaan. Iedereen moest onderwijzen worden. <laughs> want dat was een vast vak. <laughs> en, en, maar je bent, eh, ik, ik moet haast zeggen, in jouw geval gelukkig... niet te terechtgekomen, je bent terechtgekomen in de fotografie. Ja, ja. ja, ja dat wou ik zelf, hoor. Dat, dat wou je wou, zelf. Wou zelf. Dat wil zeggen, fotografie als aanloop naar film. Want ik weet wel dat toen ik uh, vanaf zo 13, 14 jaar toen... Toen was ik, was ik zo vastbesloten om alles te doen om bij de film te komen. Want ik ging eh, op zaterdag, eh, of zondag, meestal op zaterdagen ging ik naar de grote sociëteit in Goor. En dat was niet alleen de sociëteit, maar het was ook een, een, een, een uh, schouwburgszaaltje. En daar werd ook film gedraaid. Daar stond zo'n grote projector en dat vond ik zo indrukwekkend. En toen dacht ik, ik wou dat ik daar eens in mocht kijken. Ik mocht alleen maar naar films toe een kwastje kost of zoiets, als het een komische film was. Dus Harold Lloyd, Charlie Chaplin en wat en half wat. Ik weet niet of jouw Tuurlijk, maar maar wat. Jouw wel. Hè? Ja, Lied. licht. Nou, heel veel mensen, die zeggen dat niet zo. Maar, maar goed, daar mocht ik dan naartoe, bij uitzondering. Maar verder niet. Maar ik dacht, ik ga eens die operateur uh, interviewen. <laughs> ik heb eens nou, een gesprek met de, En dat was Koen, heette die. En die was fietsenmaker. En als fietsenmaker kenden wij hem, want hij heeft onze fietsen ook wel eens gemaakt. En uh, toen zei hij: Nou jongen, dan kom je toch even kijken een keer. En toen mocht ik om. Nou, dat het was me een enorme ja. blik. Um, Jij bent in de oorlog. Dat was in het begin van de oorlog. Toen heb je op de kunstacademie gezeten. Ja. Maar ja. dat is maar even met, met beroemde mensen. Ja, drie jaar. Uh, ja. Uh, ik was de zwangerappel. Gezorgde... Kaarlappel en Cornea waren. In ja. ja. Yes. Ja, en dan lees ik dat jij in de oorlog kennis hebt gemaakt met een Duitser, met ja. Bruno Schreiber. Ja, Paul, Bruno Paul Schreiber heet hij maar. van de mooie voor Dat was een... Nou, ik had wel, uh, wel, wel respect voor hem, omdat hij als niet-Jood uh, was hij... Toch gevlucht. Was hij toch gevlucht. En... Uh, uh, was, uh, ja. Ja, was, was een antifascist, als als, ja. als maar kan. Nou ja, en dat vind je dan... En die moest zelf ook uh, uh, schuilhouden. Hij was ergens op het Dambrak, zat hij. En iemand zei eens tegen me... joh hier, hier op dat, in dat huis, op de zolder... daar woont een, een, een man, die ken ik heel goed... en die zou het best leuk vinden, want hij is net zo gek als jij... die tekent en schildert, maar hij wil filmer worden. En die heeft een hele grote filmprojector op zijn kamertje staan... Hij kon natuurlijk niks meer doen, maar dat vond ja. hij fijn om naar te kijken. Nou, en toen ben ik daar naartoe gegaan. En ik was ook zo enthousiast, die grote, prachtige projecten. Daar mocht je nou eens helemaal vlakbij staan. En wat, ja, wat je hebt met die man. Die man heeft geld losgekregen ja. op de een of andere manier. Die zei tegen mij toen, toen wij een tijdje veel over film praten... en zeggen, god, als die oorlog maar eens een keer voorbij is... dan kun je wat aan filmen doen. Toen zei hij, nou, ik ga een film schrijven. En wij gaan die film samen maken en jij wordt cameraman. Oh, zou, zou ik dat kunnen, zei wist ik veel. Ik zou in die tussentijd natuurlijk camera uh, leren behandelen. Ja. Nou, uh, dat is natuurlijk een heel, heel karwei. Ik had een boekje kunnen kopen, ergens was het schrijver mij weten te vinden. En dat heette uh, De Praktische Cameraman. Een <laughs> Duits boekje. Nou, maar toen is je eerste grote succes, als het ware, vanzelfsprekend gekomen. En iedereen, <kuh> al onze luisteraars, kennen die naam. Spiegel van Holland. Ja, dat was hem, ja. Uh, die is ingestuurd naar het festival in Cannes. Mm, ja. En jij mocht daarheen... Ja. En dat is een fantastisch verhaal ja, wat ik daarvoor heb ja. ja, dat is inderdaad. Ja, dat, dat kan je niet voorstellen dat je zo gelukkig kunt hebben dat zoiets... Nou, ik, dus ik kreeg een heel klein, heel klein bedragje. kreeg ik uh, subsidie. Dat, werd, uh, dat was 350 gulden voor 14 dagen kan. logies en reis. Onze regering was toen al gehoord. Dat is helemaal niet. <laughs> nou ja, nee, maar ik was natuurlijk vreselijk blij mee. Maar ik ben wel met de bus gegaan. Met de bus Amsterdam, Parijs, Parijs, Nice, kan. Nice, Cannes. He? En toen, en, en toen zag ik die, ik was nog nooit daar geweest, zo. Dan zag ik die geweldige hotels aan wow. die zee, de Croisette. Ja, weet je. Nou, en toen dacht ik ja, maar dat kan ik natuurlijk nooit. Eén dag kan ik betalen misschien. En dan is dat hm. Dus ik ben in veel meer achterwijken en zo gaan. Toen zag ik ineens een, achteraf hotels. Ja, nee, geen, niet eens een hotelletje. Ja. Dan zag ik chambre à louer, ja. kamers te huur. <laughs> toen dacht ik verrekt, nou dat mis ik kan. En dat was heel goed, dat kon ik betalen. Dus we hebben die mevrouw ik heb mevrouw, kan ik hier de koffer even laten? Ik moet even uh, zorgen dat ik toegangsbiljetten krijg. Voor het filmfestival? Voor het, ja, want uh, dan zou het toch, het leek mij logisch dat deelnemers gratis erin konden. Ja. Maar ook niet alleen in hun eigen woord. Nou, dat was ook zo. Maar ik ga dus daar naartoe. Ik was één dag voordat het opende. Hè? En ik denk dan kan ik al dit soort dingen nog klaarmaken. Nou, ik ben daar naartoe gegaan en dan zag ik een bureau. En ik klopte aan, ja, ik mag binnenkomen en, uh, monsieur, uh, ik zeg. Uh, oh, ja, oh ja, toen zeg ik. Uh, zou ik, ik wil zo graag tickets hebben om in, in, in de films te zien? En toen zei die man, uh, verzet uh, delegé. De ja. Gedelegeerde van dat land. Ik zeg, no, no, no. En toen zegt hij, uh, vous êtes uh, journalist. Ik zeg, nee, no, nee, nee. En ze ja, wacht dan. Ik zeg, Je suis dans la compétition. <lacht> Dat vond ik zo mooi in de competitie. En toen zei ze, oh, wat is de titel van de film? Ik zeg, uh, Miroir de Hollande. Die man die kijkt met zo, die staat op, grijpt mijn hand, zegt hij, ach, monsieur, formidable." Man. Die begon over die film. Ik zeg, zei, ik heb die de film gezien? Ja, oh, maar... Nou, je, je was een ineens... E dat, dat, dat kun je niet geloven als, als, als, als jongen daar uit dat land komt. En dat gebeurt je in één keer. Nou, toen uh, zegt hij, welk hotel hebt u? Ik zeg, nou... Ik, ja, ik kan niet moeilijk zeggen, zo'n kamertje bij een oude tante. <laughs> er nee, no, no, no, no, no. Uh, u bent gast van het festival. Je krijgt even die grote, uh, groot ja, en de crozet, jongen, dat is toch niet te geloven. Nou, eh, dus gast van het festival, ik kon alle films zien, ik heb ze ook allemaal gezien, alle korte films natuurlijk, Want het was de kruis. en je wordt daar bekroond. En dan word je bekroond ook nog. Ja, en dat was ook zo mooi, diezelfde man in de pauw. Ik weet nog de rode schoen, de Red Shoes was de hoofdfilm en was de de sluiting film, was de sluiting ja. de avond, hè? En was de rode, ja. Van Paul en Pressburger. Daar was hij van. En ik oh, kon die film niet afwachten. Hè? En ik zei in de pauze, sta in die gang. Komt die man die mij het eerst had ontmoet? Ik hem. Ja, willen de Grand Prix. U hebt de Grand Prix. Maar, en zo wilde oh, zeg nee, ik zeggen. Nee, niet zeggen. Nou, ik was wel, wel, wel springen natuurlijk. Ah, ik vroeg, die... ze mocht niks zeggen. Oh, nou, ja, dat was dan wel een antwoord. <laughs> ja. uh, Bert, we gaan eerst, we doen we altijd, een muziekje de deur draaien. Ja. Uh, dat wil ik even inleiden. Jij mag je verheugen in twee zeer artistieke zoons. Rimko is de cineast ja. en Jurre is de componist. Zo ja. mag ik het ja. wel zeggen. Ja. Ja. Nou, je weet, ik heb, uh, als zei ik het zelf, ook een zeer artistieke zoon ja. die acteur is en die... Ja speelde onder meer in uh, de serie De Brug. Ja, ja, ja. uh, Geregisseerd door jouw zoon, door Rimko. Ja. En mijn zoon zegt, ik heb nooit prettiger gewerkt dan toen... met die Rimko, dat is fantastisch oh, dat geweest. Niet dat mij verwondert, maar het doet me wel heel goed. Nou, dat is fijn. <laughs> dan laten we filmmuziek van De Brug, van Jurre... als een brug gebruiken naar het vervolg van ons gesprek... Luisteraars, u hoort het klassiek klinkende nummer Gaston. En de hoes van de plaat, die merkt daarover op... en misschien herinnert u zich het verhaal weer... de vergane glorie der adel leeft voort... in de persoon van jonker Jan van Weerde. En die werd gespeeld door mijn zoon, de Loulandré... en zijn sympathieke Franse bediende Gaston. We gaan luisteren naar Gaston. Wij praten vanmorgen, luisteraars, met de beroemde filmer Bert Haanstra. En als we dat doen, moeten we echt een keuze maken... uit allerlei films en zaken waar hij mee te maken heeft gehad. Bert, we hadden het al over Spiegel van Holland. Je schitterende verhaal, hoe dat in Cannes gegaan. Jouw tweede grote documentaire succes was natuurlijk Glas. Ja. Waar je een <coughs> Oscar voor hebt gekregen. Ja. Natuurlijk, de droom van elke film, een Oscar. Weet jij nog hoe je dat grote nieuws te horen kreeg? Dat je die Oscar had gehoord. Ja, van mijn zoon. <laughs> nee, het was, het was inderdaad heel, heel gek. Toen was nog uh, een uh, stuk uh, kleiner, natuurlijk. Ja, keer. ja, oh ja het was een jongetje. Heel klein jongetje. Uh, hoe, die had het gehoord? Ja, nee, het ging zo. <clears throat> uh, ik had. Er wordt je gevraagd of je naar, kan, naar uh, Hollywood wil komen. Ja. Want daar al, alle genomineerden, dus de vijf die Kom, de kans hebben, die komen daar bij elkaar en wachten dan rustig af. Of ze het gewonnen hebben. Ja, of nee, vier moeten verliezen. Ik zei, nou nee, dat doe ik niet zo. Ik krijg toch die prijs niet. Zeg. Als ik nou, als ik al daar uh, genomineerd ben, dan moet ik niet denken: nou, Krio, nee, dat, dat is echt niet nodig. <lacht> daar wordt voor niks geld uitgegeven, want ik moet wel zelf betalen. Dus nou. En de... ik wist niet eens precies welke, welk moment dat uitgezonden zou worden, welke dag precies en welk uur. Ik word wakker gemaakt, Die met... en hij, zo stomper Rimco. Ja. Papa, word nou eens wakker, word nou eens wakker papa. Ik zei hij zegt je hebt hem. Ik zeg, ik heb wat? Nou de, de Oscar natuurlijk. <laughs> ik zeg, wat zeg je? Nee, toch. Nou, toen was ik er wel gehouden. Toen word je wel wakker, hè? mensen. Oh, verschrikkelijk. En ontzettend leuk. Ja, ik zie het nu nog voor me gek als, ik, als je een beetje moet, goed moet vertellen wat ik tegen jou doe. Hè. Ja. Leuk. <laughs> nee, maar het is, het is ongelooflijk. Ja, ik had een vreselijke mazzel op dat het allemaal zo goed ja, jij doet net of je allemaal mazzel mm. heeft gehad. Je schijnt te vergeten dat je een onnoemelijk talent hebt. Ja. En dat mag ik ervan zeggen. Ja, maar, je, uh... ja, maar het opvallende van jou, Bert, dat is natuurlijk... dat jij niet alleen succes hebt gekregen met documentaire films, maar ook natuurlijk met speelfilms. En als ik nou maar alleen het woord fanfare noem... dan weet elke Nederlander waar ik het over heb... want iedereen ging eenvoudig naar fanfare. Ja. En... Moet je als speelfilmregisseur ook zelf niet een beetje acteur zijn? Ja, nou, dat helpt natuurlijk wel als je daar... Ik, heb, uh, ik had daar vroeger altijd wel van... Uh, maar ja, in een amateur toneelgroepje heb ik gezeten. Maar ja. voor één om te doen, hoor. Om, om, je een ander, ja. om een ander te spelen, is er. Maar ja, het is, het is toch intuïtie, denk ik, geweest voor, voor zo'n film. Ja, hoe bedoel je dat? Intuïtie? Dat... dat je weet hoe je... Kijk, ja. die film. Iedereen die daar aan meegewerkt heeft, op de set ook wel die zei allemaal, het is de leukste film die ik ooit heb gezien. Het was zo'n fantastische happy stemming ja, ook, ja, Veel gelachen en gewerkt. En iedereen, dat is het leuke ook, was ingekwartierd. Er was één hotelletje. Nou, dan kun je niet een hele zestig man uh, indouwen. Dus iedereen was ingekwartierd bij, bij de burgers van Giethoorn. We was dan ineens bij dat dorp, hoorde je? Leuk. Hè? Ah, dus, oh, dat is, een, dat is een prachtig dorpje. Ja, en het is natuurlijk een leuk verhaal met Jan Blokker. Ja, Jan heeft er ook een heel groot deel in gehad. Ik ja. kreeg het idee, omdat wij zochten en zochten en zochten, kon ik vinden... We hebben allerlei dingen daarvoor al gehad, die Jan ook uitgewerkt had... En het was net niet altijd goed dat we niet zeggen, nou, dat zal het wel zijn. En, uh, nou ja, toen, toen uh, ook... Oh ja, ik kwam op het idee doordat wij uh, in Goor waar ik dus vandaan kon, hadden we ook Apollo. Dat was een muziekkorps. En die wonnen vaak wat. En dan werd heel goor, haalden ze dan af van het stationnetje... en dan hadden ze op hun petten eerste prijs of eerder prijs. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan gingen wij erachteraan. aan. <totstuken> <totstuken> dat was het nog niet. Dat was het nog niet, hoor. <totstuken> <totstuken> <totstuken> <totstuken> uh, nou wil ik even praten over, over een, een, een ding... wat toch voor een, een, een leek ook heel belangrijk is. Uh, als je met een filmregisseur praat... Over effecten die je kunt gebruiken als regisseur. Je filmt de werkelijkheid. Ja. Maar door de beelden op een bepaalde manier aan elkaar te plakken, zet je die werkelijkheid naar jouw hand. Ja, ja, ja. De Dat is een montage, ik... ja. Ik denk uh -huh. even aan het zielige aapje oh, ja. in Zoo, ja. waarvan oh, het in de film lijkt dat hij onder de indruk is van een bezoeker, dat aapje. Ja. Maar het zit anders. Ja. Ja. Hoe zit het wel? Nou, uh, het was, het was, we, we waren aan het kijken. Kees Hin was een van de ja. assistenten die Kijk. meewerkte. En Kees heeft nogal slechte ogen... en draagt daarom een bril met glazen die het oog zeer vergroten als je ze ja. door de bril ziet, en nou ging uh, Kees, die wou die aapjes bekijken, en ging zo wat dichterbij. En dan werd dat aapje, die schrok zich het later, van die grote <lacht> ogen die hem aankeek. Dus hij, ging, hij kon niet verder dan in een hoek gaan. En dan moet je weten dat het ook nog een aapje was, dat door zijn moeder werd was verstoten. Oh, en dan zat dat stakkertje in zo'n hoog. Is eentje in een hoekje. En dan, dan, en dan wil hij nog dapper even terug. Zo. Ah, dan, dan zei hij nog, jongen ja. maar hij was zelfs dood. En dat... Dat, uh, uh, dat heb jij gebruikt. Dat, dat heb ik natuurlijk gebruikt. Want uh, ik kon toen alleen het aapje nemen en ik zei Kees... Nou, die ging dan maar dichterbij. Nou, dat had ik. Nou is het komisch, het is ook tragisch. Het is, het is echt tragisch, maar je moet er echt wel om lachen... als je ziet hoe die prachtige grimassen maakt. Nou, en uh, toen zei, daar is iemand die, uh, die er stond te kijken. En toen zei hij, oh, je had gisteren hier moeten zijn. Dan was er iets geks. Ik zeg, wat was er dan? Ik ben je gisteren geweest. Ja, nee, is middags. Nou, toen zei hij, oh, toen was er iemand in het publiek. En die had een apenmasker. Zo'n papierarm, maar ja, helemaal ja, in de kleur ja, ja. en zo, realistisch. Ja. Toen zei ik tegen. En hoe, hoe, hoe, hoe werd dat met die apen? Met, toen dachten mensen: Oh, helemaal niks. Deden niks. Vonden ze niks aan. Ah, ik heb het. Kijk, als je twee schouders ziet, zie je meteen het apenmasker. Is voor mensen nou al leuk. En zo'n aapje, die schrik zich dan een apenlaat. Apenlaat. Apen, een apen. <lacht> schrik zich dan. <lacht> <lacht> Maar kijk, hoe je dat dan... Ja, dat is zo mooi, want uh, ik heb mensen ge, ge, gefilmd... die lachten ergens om. Maar niet om dat aapje. Het was een kooie, heel anders. anders. Kooien, heel ergens anders. Maar als je die daarnaast hebt, dan lachen ze dus daarom. Ik knip ze en la, monteer ze aan elkaar, dus horen ze ineens bij die scène. Prachtig werk is dat eigenlijk, Want ja, dat nou hebben, We hebben het nou voor een beeldeffect. Ja. Zoals je dat dan noemt, technisch, maar waarmee je iets probeert het duidelijk te maken... maar een ander onmisbaar instrument... is natuurlijk een geluidseffect. Ja, ja. Dat heb jij bijvoorbeeld... bij je latere apenfilms gebruikt. Ja, ja. Je hebt nagemaakte geluiden... die zijn vaak echter dan de andere... heb ik wel eens gehoord. Nou, de echte. Kijk, ik vind dat je... Uh, als, je als je in, in de oerwoot... in, de woont, hè, in ja. Afrika staat... en je filmt apen... dan heb je... Twee soorten geluiden. Namelijk, het is de sfeer, sfeer de is het sfeer, En daar heb ik meters en minuten veel van opgenomen. Dan is het met vogeltjes, dan is het met veel krekels altijd. Dus dat was één laagje. Maar als zo'n beeld, als zo'n beest vrij groot in het beeld komt... en ik gaat lopen... Yeah. dan wil ik dat lopen horen, maar je hoort het niet. Op die afstand van de camera. Want we halen met telelens wat dichterbij... Dan ga ik dat dus thuis allemaal namaken. Dan heb ik een bak van die, van die quarter-inch tape. Weet je wel, een hele dunne tape. Dat wordt erin gelegd en gekrood. En als je daar met je vingers doorheen gaat... dan maakt dat precies het geritsel. En soms ook met... Dan moet er wel bodem onder zijn. Dus dat je En dan... Het, het is jammer ja, het is dat u niet kunt zo. zien... hoe Bert Haas al ja, deze dingen uitdekt. <laughs> Hij ziet hier volkomen zie als een, een aap geluiden, ik doe een aap geluiden te creëren. Ik, kan... ik zit zelf nu met mijn handen te werken. Uh, Bert, jij hebt de laatste jaren dus een aantal dierenfilms gemaakt. Onder andere... Ja. Uh, hoe heet het met de de Monument dat? voor een Gorilla. Ja. Daarvoor, zo zonker, ja. daarvoor en... maakte je bij de beesten af. heb je ook gemaakt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat waren niet zomaar films. Dat waren die had een wetenschappelijke basis, mag ja, ik het ja, zo ja. zeggen? Ja. ja. E etologie heet die leer. Het gaat over de, uh, de, de, het vergelijkend gedrag tussen mensen en dieren. Dus dingen die dieren en mensen gelijk die elkaar uh, niet naaben, want ze hebben nooit. Nee. Wat zij ook geleerd hebben zelf, het was ontzettend boeiend voor jou geweest. Oh. Maar... Ik heb met professor Barends. Nou, dat was een hele hoge in de. Tinbergen heb je, in, in, in uh, ja. ook een Nederlands Tinbergen. Dat waren de grootheden uh, van de etologie. En uh, professor Lorenz. Pro Lorenz, die zei toen hij die film zei, is de beste film die ik heb, ooit heb gezien over etologie. Nou, dat vond ik een leuk compliment. Heel bekende grote ja. Uh, geleerde, ja. Dat was de titelmuziek uit de film Een Pak Slaag. Ook weer geschreven door de zoon van Bert, de Jurre. Uh, ja, een de... schitterend thema. Ja, het is een prachtig thema. Jij zong het ook mee, dat heb ik uiteraard gemerkt. <laughs> de, ja, dat is... De film Een Pak Slaag uh, werd niet zo vriendelijk door de pers ontvangen. Nee, nee tot mijn grote droefheid niet. Nee, want ik vond het... Uh... Nee, niet mijn bestfilm. Niet, echt niet hoor. Maar het was een hele moeilijke film. Het was het verhaal van Koolhaas weer. En dat, uh, ja, kijk, ik, Koolhaas had mij zoveel. Hij uh, was zoveel bij geweest bij de andere films, de vorige films. In adviezen. En uh, met Karl Michelt uh, voor Alleman bijvoorbeeld. Zo'n commentaar dat. dat dat, en dat begint dan al, als we nog heel lang bezig zijn met zelfs naar het zoeken naar onderwerpen. Ja. Eens in de paar maanden kwamen uh, zij met z'n tweeën uh, naar, naar Raren toe. En dan draaide ik alles wat ik in die maanden weer had gedraaid. En dan konden we ook. Kon ik eerst eens hun reactie horen. Ja. En het was altijd heel goed om dat, uh, om dat goed in je oren te knopen. En we beslisten dan wat voor onderwerpen of ik nu nog zou opnemen gaan. En dat was bijvoorbeeld uh, ook zo'n zo idee van Simon, geloof ik. Uh, God, je moet eens kinderen die zwemmen leren gaan. Dat was in de Stem van het Water. Die gaan ja. zwemmen leren. En dan krijg je dat... Eén keer ga ik naar Utrecht naar, de, naar het zwembad. En dan krijg je het zo cadeau voor me. Wat het. Want die kinderen... Er waren twee jongetjes die als de dood waren... om hun koppie onder water ja. te steken. Oh, aan de hengel. <laughs> dat was... Nee, ja, oh. ze moesten zo inlopen en, en, oh. en dan maar kopblans. Daar hadden ze en een, een stokje bovengestoken. Dus ze, mochten, ze moesten bukken om de, onder het stokje door te gaan. Oh, en, en dan hoopten ze maar of ze dat stokje niet een klein beetje hoger... dat die kon <laughs> ademhalen. <laughs> nou, dat was, was verreden. Dat jongetje, dat, dat was zo zielig... dat toen ik de rusje zag, hè, de opname zag... en het in elkaar ging zetten... Toen dacht ik, oh, dat jongetje heb ik hier toch, toch zo eigenlijk een beetje misbruikt. Wat moet er gebeuren als dat jongetje, de kinderen van school... dat jongetje ziet, die, die worden, geen gepest. Meer. Toen Weet. dacht ik, verdomme, oh, daar moet ik iets aan doen. Weet je wat ik gedaan heb? Ik kreeg ineens een ingeving. Hij, het is zo, dat je denkt, nou, die, die zal nooit leren zwemmen. Die is er zo bang voor. Ik naar de, de badmeester gegaan, ik zeg... Moet u vertellen, dat jongetje nou, wat zo bang is. Leert hij nog. Komt hij zo over drie maanden terug? Moet je kijken, kijken hebben hij zo echt. Ik zeg nee toch. Ja, toch, zegt hij. Dus ik, ik heb veel, veel, ik heb veel langer gewacht. Oh, je hebt een heel positieve zaak gemaakt. Ja, de laatste shot van de film. Ja. Zei, en dan heeft Simon weer, ja. weer zo'n leuke oplossing voor gevonden. Dan zie je, aan het eind van de hele film, over water en mensen. Dat is een bannetje. Zie je daar staan? Dan zegt Simon: Kent u hem nog? Ja. Moet u nou eens kijken. Dan springt hij zo van de water, en zwemt. En met een hele rij op Een hele dure op de Prachtig. met hem mee. Nee, maar... En dan zegt hij: Een, een, een, een, uh, een toch nog dapper gebleken nee, jongeman. Ja, die... ja, dat is zo overwinnend voor En dat was het einde van de film. Dus ik dacht: Nou, die heeft er geen last van. O oh, ja, moet je horen wat er dan gebeurt? Zes jaar lang. Heb ik van het jongetje. Als we met vakantie waren, schreef hij me een kaart uit, een vakantieadres. We zijn met papa en mama daar en daar en daar. En natuurlijk elke dag zwemmen. Leuk, en is dat goed? Zeg. Prachtig aan ze trekken. Ja, dat zijn schitterende dingen allemaal. Ja, ja mooi, uh, mooi verhaal. Uh, nou, is humor voor jou erg belangrijk, gelukkig. Ja, ja, ja. Uh, het Pak Slaag was een serieuze film, ja. mag je zeggen. Dat ook. Men. Vind jij het humorbedrijven, hoe zal ik het uitdrukken, vind je dat leuker dan serieuze films maken? Oh ja, ja. Huis een verschil. Ja. kijk, ja. ik vind mensen worden zo overladen door geweld en rottigheid. Ja, en zo. Kijk eens, een jongetje van 15 jaar ziet in per avond kan hij zien zeven perfecte moorden. Ja. En dat, wordt, dat is gewoon, dat is het meest gewone ding wat je doet. Pang, daar, daar ja. ligt Nou, ik heb, mij, heb mijzelf toen heel bewust voorgenomen. Ik zal nooit een moord in mijn film of in mijn verhaal hebben. En ook geen, geen geweld om het geweld. Nee. Ik vind, het is ook trouwens veel moeilijker om mensen te laten lachen. Nee, no. En er is niets heerlijkers dan. Dat is het mooiste, mooiste geschenk wat je kunt krijgen als je denkt... nou, dat zou wel eens lachen, leuk kunnen worden En als dan de mensen echt lachen op zo'n plek. Het is, het is, dat is zo uniek. Als je ik lacht, lachen, geleden, dan kan ik die voor, mensen zo, zo voorstellen dat ze niet meer op kunnen. Dat Toon Hermans... Ja, precies. Dat je blijft oh, op, op huilen. Zo, huilen ja. van het lachen. Ja, ja, ja. Want ik heb voor mijn verjaardag, wat ah. ik zeg, een, een paar jaar geleden... Uh, hoe heet die, van Wim Kang gekregen, wat jij ja. toegemaakt hebt? Ja. Dat heb ik nou denk ik ook wel vier, vijf keer alweer gezien. Ja. ja. En iedere keer als hij kwaad wordt, zogenaamd ja. kwaad wordt, ja. op die mannen de zaal, ja. ja. daar moet ik steeds weer om lachen. Ja. Ja. ja, ja, ja. Nou ja, die mensen zijn ja, En die kon uit. zoiets mooi volhouden, heel lang. man. En de mensen bleven dan Ja, ja maar ik vind het niet. zalig best ja. dat jij dat standpunt ook inneemt. Oh ja. Ja. Uh, jij was ook een van de eerste, bijvoorbeeld in uh, Jewel en later in Alleman, die met de verborgen camera ja, werken. Ja, ja, ja. Maar uh, dat is ook een. Uh, een dat was, zo, zo. Ik vind dat er wordt nu te veel en niet. Niet uh, juist. Ik weet weet je wat je moet zeggen. Niet integer. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik uh, ja. weet zeker dat. Kijk, al die mensen in in mij Alleman. Ik heb niet één mens gevraagd of het mag. Niet één, nee. want ja, ja, daar lopen ze weer verder uit. Niet achter. Ik weet namelijk zeker dat, dat ze niet worden uitgelachen. In, in Engeland was, een, was een, uh, een, uh, een filmcriticus die had hem gezien en die zegt... het mooie van die film is, men lacht om ze. Men lacht ze nooit uit. Ja, een hele duidelijk He? En de, Die ja. daarom daar, daar lachen. De, de, de mensen zelf lachen er ook om als ze zichzelf zien. Want ze worden nergens op de hak genomen. Nee. Het laatste werk, we hebben het erover gehad dat wij van jou kennen, is voor de televisie geweest. Je had al een programma samengesteld, wat ik net zei, uit de optredens van Wim Kan. Twee jaar geleden heb je een programma gemaakt over toon. Ja. Je maakt dan gebruik van voor een deel bestaand materiaal. Ja, natuurlijk, allemaal... Ja. Hoe, hoe kies je dat nou uit? Nou, alleen het leukste? Of gaat dat anders? Nou, ja, het hele proces, weet je, je? Nu, kun je niet nou, <totstutters> vertellen. Wat ik... Eerst weet je, het moet zo en zo lang worden. Hè? Het moet, ja. uh, en dan... En, en, uh, maar kijk, waar, wat, waar, waar je nooit bij denkt is... dat alleen het kijken naar al het materiaal is... Uh, twee dagen werk als je continu blijft doorlezen... Dat is een hoop. En als je dan zegt, nou daar ga ik nu drie uur van maken. Hallo. Dus je gaat heel. Maar je moet toch de verschillende. De verscheidenheid in, in hun humoronderwer, humoronderwerpen. Ja. Moet je toch ook laten zien. daar doet hij het zo. Daar hij, dit is zijn truc om het. Daar naartoe te krijgen. Dus nou zijn is een er... Geweldig uit te kijken. Ik mag dat best zeggen. Uh, er zijn. Plannen? Je bent er wel ook aan een om van je eigen films een overzicht te maken. Ja, een uh, soort, uh, ja, om een, oh, ja, om het nog eens een keer allemaal achter elkaar te laten zien. Nou, dat vind maar ik is niet... natuurlijk ijdel, dat is nou ijdel. <laughs> je bent totaal geen ijdele man. Ik weet niet wat, voor, wat voor verschil precies is tussen ijdel zijn en, en heel erg blij zijn met wat je gedaan bent. Hè? Oh, en dat, dat, dat ook vertellen. Ja, dat vind ik, ja, vind ik een groot verschil. Ja, ja God, wie is er niet ijdel, zou ik ja, zeggen. Hè? Natuurlijk. Maar ik vind het voor mezelf dat het bestaat. Hè? Er bestaat straks een... Ik vind uh, dat heel belangrijk. Ik tien vind het jou tien rollen van... belangrijk Nee, dat vind dat... Nou, ik... Nou, ik heb wel ontdekt dat het heel, uh, heel belangrijk is voor, uh, voor iemand. In... Dus in mijn plaats, uh, er was het Rotterdamse filmfestival. Daar hebben ze de kleurenversie... Van jour de fête van Tati. Tati. Ja, en, ja, dat is alleen, dat kan ik niet vertellen helemaal, maar dat is een heel lang verhaal. Maar hoe dat. Dat is opgenomen in zwart-wit en in kleur. Maar dat proces, dat, dat kleurenprocedé. wist men niet meer goed. En zo, en dat. En dat kon niet, dus hij heeft het zelf nooit in kleur gezien. En zijn dochter, die is dan met een paar hele geleerde jongens en technici... achteraan gaan, en voor het torri, ze hebben het verkregen. Ze hebben daar een kleurenfilm van gemaakt. Maar toen zei, zei die dochter, want dat die, maar dan moet jouw korte filmpje... wat er altijd daarbij heeft ge, ge, ge, vertoond geweest... dat was zo, dat moeten we er dan nu ook bij laten zien. En ben ik bij de première geweest. Het is een van de mooiste avonden van mijn leven geweest. Ja, ook weer ijdelheid natuurlijk. Dat... Er was een zaal met 850 meest jonge mensen in dat festival in Rotterdam. En dat begon het met zo. En ik denk, die heb ik in geen tijd gezien. 33 jaar oud, die film. Dit jonge publiek had hem nooit gezien. Nee, nee. Elk lachje was raak en aan het einde stond hij zo groot in de kant. Kreeg een staande ovatie. Nou, jongen, dat is het mooiste. Niet omdat die, die, die ovatie voor jou is, nee. Omdat die film blijkbaar niet dood is. Ja. Nee, Ik kan me er heel goed He? in denken. En zo, zo hoop ik dus dat het de moeite waard is om die... Want kijk, film is zo vergankelijk. Ja. En dus ik wil het vooral, doe ik het om... Alle films die ik gezien heb, nu zien hoe is het negatief. Kunnen we er nu met dat nieuwe systeem van digitaal video... Uh, kun je het zo maken dat het nooit achteruit gaat meer. Als je weer eens een dupe maakt na vijf na of twintig jaar. En dan blijft dat even goed. Ja, en dat denk ik. Ja. Dat is het is natuurlijk de dat je het graag wilt maken. In 2100 ligt ja. alles vast. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja. Ja. En dan nou, nou, mogen ze eruit ze kiezen was het de moeite waard hebben. Nou hoop ik niet dat... Uh, je weet, ik overleg altijd alles met sietsen. Ja. Maar ik moet nou ineens iets zeggen. Wij hebben toch een heel groot probleem. Ja, luister, dat zou u niet denken. Maar Bert Hansen en ik hebben een heel groot probleem. Want iemand die hem maar een beetje kent, die weet het. Bert Haanstra is Ajax-gek. Ja, kijk, hoort dat erbij gek, ja? het hoort erbij. Hè? Ik ben geen Ajax-man. Ik ben PSV'er. Nee, toch. Nee. Ja, dan komt het. Nou, ik, dacht jij ik dacht dat jij intelligenter was. <laughs> oh, oh, oh, oh. Oh, en ze dan komen, je, je zei ik allemaal nee. lachen, hoor. Jongens, ze zijn mij echt alle even dierbaar, maar hij is net een tippeltje weer. Hoe vind je nou die, zuikers, die jongens? Oh, ben je daar ook aan? nou... Oh, ben ben ik je heel... nog steeds ajax nu ze oh. gisteravond niet hebben meegedaan met Oranje? Ja. Vind je dat verstandig van ze? Uh, nou nee, kijk, ik vind het wel zo dat zij niet gestapt moeten worden, maar dat bestuur wat zo'n rotindeling heeft toegestaan, en dat is nonchalance geweest. En nu mogen die jongens niet zeggen: ja, maar dan doen wij niet mee aan die wedstrijd. Ja, ja, ja, ik uh, weet, ik weet het wel. Maar, het al, ik je haar, je bent ajax -gek. Er is, er, is, er is niks aan, niks aan noord, te doen. Nee, ik vind het fijn. mag voor mij ook niet slecht gaan hoor. Ja, ja. Wel iets slechter. Ja. Van mij maar Rolando ja. niet slecht gaan en Niels niet. Goed. Nee, voetbal het is fijn. Dat is gewoon leuk. Punt. Jij woont prachtig in Laire. Ja. Laire hier, dus niet Laren in Gelderland. Of waar ligt het nee, ook nee, nee, nee. uh, Je hebt een prachtige werkruimte bij je huis. Ik herinner me dat heel goed. Uh, je gaat er beneden, bio, ja. dat ondergronds helemaal. Je zette altijd eerlijk, het succes van Van Varen heeft dat allemaal mogelijk gemaakt. Nee, nee, nee. nee. nee? nee, nee. Van Varen is uh, naar de producenten van Tuschinski gegaan. En toen heb ik drie andere scenario's geschreven. En die kreeg ik toch niet bij hen gefinancierd. En toen heb ik... Uit... Nee, dit is Alleman. Dus he, al, Alleman was ik helemaal... En allemaal gingen ook geweldig. Ja. En toen kreeg ik ineens zoveel geld. Toen zei ik tegen iedereen Weet je wat ik nou doe? We kopen nu een huis. Ja. Toen zijn we alle huizen geweest, aangewezen. En toen was dat, dat naar nou, de heide loopt: een huis Prachtig. met een tuin. En dan had ik ruimte genoeg. Maar wat was het mooiste? Daar liepen op de stoepie drie eekhoorns. Dat was de reden. Dat is Daarom hebben we het huis gekocht. Ja, niet hebben. Vrouw die zei, oh, die was er helemaal gek van die mooie iconjes. E maar het was, het is een mooi huis hoor, het is schitterend. Maar het is zo fantastisch Ach, dat je dat heerlijk. met film, dat je dat, dat. zeg ik altijd, dat wij hier mogen wonen Tja, en nog fijn werk ik, hebben. Ik vind het echt fantastisch hoor. Dat is toch. Uh... Nou ja, dan mag je. Ik begin ook over jouw huis, omdat jij. Ja, je lijkt me toch wel een familieman, hè? De rol van de ja, kleinkinderen. ik heb twee kleinkinderen. twee zonen om te beginnen, dat is natuurlijk al fantastisch. En dat die jongens dan goed gaan, hè? Ja, ja. En dan, dat je dan kleinkinderen krijgt. Zij eh, zei Simon altijd, Simon Kermichelt, die zei altijd... Zoon Bert zo, je zonen zijn leuk, dat is leuk, hoor. Maar kleinkinderen, dan begint het pas... Want daar heb je alleen maar de leukigheid ervan. Hè? Ja, ik... Ja, de, de kinderen de hoogte... komen ook altijd met moeders... En vader, naar uh, de kinderen brengen. De, de, op zaterdagmiddag. Dat is Heilige Dag. Ja, <laughs> fantastisch. Ja. ja, Bert, ik denk dat we zo langzamerhand uh, aan de klok moeten gaan denken. Ik, ik ben... vind dat ik onfatsoenlijk veel geprobeerd heb. Nee, dat is helemaal heb. niet. Nee? Ik vond het een hele eer. Oh. Ja, dat klinkt heel gek, want ik weet dat ja. je hebt gezegd. Nee, ik voel daar niks voor om voor die radio nog verder te komen. Maar voor Joop van doe ik het wel. Nou, dat vind ik een hele eer, want dat heb je tegen Kobe de Vries gezegd. Ja, dus dat, dat vond ik een hele eer. Dus daar ben ik je zeer dankbaar voor. En ik hoop dat u net zo van zijn verhalen uh, genoten hebt. Ook in Zuid-Europa, als wij, uh, hier in de studio. Volgende week, dames en heren, zijn we er weer. Dan ontvangen we de politieke tekenaar Frits Berend. Oeh. We laten u tot slot nog één keer de quiz horen. U hoeft alleen maar een 1, 2 of 3 op een briefkaart te zetten. En de vraag is, wie van de drie dieren die u hoort is de brullende gorilla? MUZIEK Deze aflevering van De Duvel is Oud eindigde met een soort wie van de drie. Het gorilla-geluid. Daar zochten ze naar. Lou André en Bert Haanstra. Ik zelf dacht dat het um, ja, de tweede was eigenlijk. Maar ik geloof dat technicus Gert van Dam een andere mening is toegedaan. Wat dacht jij? Oh, Gert die dacht dat het de derde was. Helaas kunnen we het uh, niet meer vragen... <laughs> Of we moeten misschien de uitzending van volgende week... die natuurlijk volgende week niet uitgezonden wordt... hier bij Woord op Radio 1 van de VPRO. Uh, erop na gaan luisteren. Wel nu, u hoorde Bert Haanstra in een aflevering van De Duvel is Oud, een bijdrage van de Tros, eerder uitgezonden in 1995. Joop Landree was in gesprek met hem. Filmregisseur, etholoog en fotograaf Bert Haanstra werd geboren op 31 mei 1916 en overleed in oktober 1997 op 81-jarige leeftijd. Hij heeft natuurlijk een hele mooie erfenis nagelaten in beeld en geluid. Maar ook twee creatieve zoons, componist Jurre Haanstra, U hoorde hem met zijn muziek langskomen in deze bijdrage van de Tros. En filmer Rimko Haanstra. Omroepman en interviewer Joop Landré liet ook mooi materiaal na. Zo hebben we kunnen horen. En zoon Lou Landré loopt al meer dan 40 jaar succesvol in het acteursvak mee. En we hoorden hem eerder deze nacht in het hoorspel Annie's Dood. Dit is een kathedraal, een stoer en stevig schip, met zeilen en een mast, maar vaak te zwaar belast. Dit is een kathedraal, waar tegen de storm beukt, de klokken in de mast klinken dan vaak bombast. Dit schip is een kathedraal. Van Vlaanderen of Nederland, het schip maakt heel sereen. Een reis met jou alleen. Je gaat op weg naar Engeland, het regent straks weer thee. Voorbij het kanaal gestrand. Bloeit plots weer de Noordzee. En Cornwall ligt te vrijen tijdens het moeilijk uur. Tussen tederheid en liefde wordt de hemel weer azuur. Dit schip is een kathedraal van Antwerpen of Brugge. Dit schip is zo magistraal als het laatste avondmaal. Je drinkt met donkere knapen, een meisje vraagt je mee. Je zou met haar willen slapen, maar je plukt een orchidee. Want sterren kun je plukken, uit hemel en oceaan. Van Canaria tot Azoren, je kan langs Madeira gaan. Dit schip is een kathedraal, van Picardio-Varqua. Dit schip is zo magistraal, als het laatste avondmaal. Je hoort de zeilen zingen van vrijheid en vriendschap En de stand der dingen toont een nieuwe ballingschap Je kiest zonder verliezen en je lacht zonder te willen En holle golven rollen, lachend op de hand Dit schip is een kathedraal van Amsterdam op Brussel Dit schip is zo magistraal als het laatste avondmaal. Kathedraal van Amsterdam of Brussel Dit schip is zo magistraal Als het laatste avond Een bijzonder nummer. De kathedraal, dat is een nummer van Jacques Bruijl... in dit geval gezongen door Hans de Boy. De Nederlandse zanger en liedjeschrijver Hans de Boy. die viert morgen zijn 55e verjaardag. En dan nu nog even dit. Uitzending vermist. Goedenavond luisteraars in de studio. Goedenavond luisteraars in de huiskamer. Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Vele uren zijn inmiddels verstreken. Mijn vader doersnee is nog steeds ongerust... in verband met de terugkeer van zijn dochter...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 Weet het? Kreeg Ja. Dan is het avond in een eenzaam landhuis en dan hoor je de storm zo weggaan, huilen, niet. En de windhaan knerst en zij is alleen in het huis en dan knirpt het glin. Ik ben heel benieuwd wat hier eventueel op binnenkomt. Datgene wat eerder door luisteraars is gestuurd wordt momenteel bekeken en beluisterd. Dit is Radio 1. U luistert naar Woord eh, bij de VPRO. Wanneer u van tevoren zou willen weten wat u te wachten staat... dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dat gaat via de openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En u vindt daar ook de links om de verschillende uren opnieuw te beluisteren. Mailen, dat kan zoals u eerder al hoorde, naar woord.vpro.nl. Dus woord.vpro.nl. Of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En wilt u twitteren, gebruik dan hashtag woordradio. Het is um, anderhalf minuut voor zes. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. We zijn er nog tot zeven uur. Dus dat betekent dat wij nog maar één uurtje in uw gezelschap zullen vertoeven. En dan nemen de noeste arbeidsverrichtende collega's van de NOS het van ons over. Eh, wat wij doen in het laatste uur, dat is u bezighouden met een, naar ons idee, boeiende documentaire over de West-Indische compagnie. Graag tot zometeen.